9 Uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Schiphol heeft een dramatisch half jaar achter de rug. Het luchthavenbedrijf schrapt honderden banen vanwege de coronacrisis. meldt de eigenaar van Schiphol en van de luchthavens van Rotterdam en Lelystad. In de eerste zes maanden van dit jaar maakte het bedrijf een verlies van 246 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar was er nog 133 miljoen winst. De Japanse premier Abe treedt af, melden Japanse media. De rechtsconservatieve regeringsleider geeft vanochtend een persconferentie... waarin hij vermoedelijk bekendmaakt dat hij zijn termijn niet uitdient... vanwege gezondheidsredenen. Hij kampt met een chronische darmziekte... en moest dinsdag voor de tweede keer in korte tijd naar het ziekenhuis. De ambtstermijn van de 65-jarige Japanse premier liep nog een jaar... In Nederland komt vaker kanker voor dan in de meeste andere landen in de EU. Alleen Ierland en Denemarken kennen meer gevallen, is duidelijk geworden uit Europees onderzoek. Vooral vormen van kanker die te maken hebben met roken komen in Nederland vaak voor, zoals long, blaas en slokdarmkanker. Dat komt mede doordat Nederland relatief veel vrouwelijke rokers stelt. Door de goede medische zorg is de overlevingskans bij kanker in Nederland wel groter dan in veel andere landen. President Trump heeft formeel de republikeinse nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanvaard. In zijn toespraak waarschuwde hij voor zijn democratische rivaal Joe Biden. Als die in november wint zal niemand veilig zijn, zei hij. Trump wees er daarbij op de gewelddadige straatprotesten in Amerikaanse steden. Die volgens hem allemaal worden bestuurd door democraten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en vooral in het westen en noorden valt vanochtend nog een bui. In de loop van de middag trekken er regen en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 See you ZFM, ZFM dan voor, ZFM dan 106.9 FM.